11 uur. Het LOS-journaal. Door Alt Meegens. Bij de meldlijn Hulp bij Zelfdoding zijn in twee weken tijd 270 reacties binnengekomen. De meeste bellers hebben een naaste geholpen bij Zelfdoding en doen een beroep op de politiek om het verbod op die hulp af te schaffen. De meldlijn van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenzijnde werd 15 augustus geopend. Directeur de Jong vertelt over een vrouw die haar man hielp met Zelfdoding door wat er gebeurd is... maar ze heeft er geen spijt van... dat ze uit liefde voor haar man hem geholpen heeft. Want hij leed ongelooflijk... en de huisarts wilde niet komen. Ze schrijft verder... Ik, maar ik voelde het als een enorme last... en ik ben nog steeds heel bang... voor de gevolgen voor mezelf en mijn kinderen... Ik heb wel hulp gezocht, want ik heb nog steeds nachtmerries. En ik vind het heel fijn dat de NVVE deze oproep heeft gedaan... en dat ik mijn verhaal hier kwijt kan. Dat doet me goed. Groenlinks lijsttrekker Sap vindt dat haar VVD-collega Rutte te ver gaat... met zijn uitspraken over het eigen risico en over de economie. Rutte heeft in de campagne herhaaldelijk gezegd... dat de VVD het eigen risico in de zorg niet wil verhogen... Zijn politieke opponenten wezen hem erop dat zijn partij wel extra betalingen wil, wat ongeveer op hetzelfde zou neerkomen. Jolande Sap vindt Rutte's uitspraken over de rand, zei ze tegen de NOS. Ik vind uh, dat Rutte daar uh, eigenlijk al twee jaar te ver in gaat. Vorige campagne zag je hetzelfde al. Uh, ik herinner me dat ik toen zelf bijvoorbeeld een aanvaring met hem had over wat de VVD deed voor de laagste inkomens in dit land.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 Dit is de ANWB-verkeersinformatie met files op de A1 Amsterdam-Amersfoort. In beide richtingen bij een brug, files van 2 kilometer. Op de A27 breda Utrecht staat de brug open bij Gorkum. Beide rijbanen staan files van 2 kilometer. En op de A28 Utrecht richting Amersfoort. Tussen Soesterberg en Amersfoort 5 kilometer. En richting Utrecht staat 3 kilometer bij Amersfoort. En door werkzaamheden nog veel vertraging op de A50 vanuit Arnhem richting Os. Er staat tussen hetere en Klok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 Schepen die uit Rotterdam vertrekken, die komen daar in het algemeen ook aan. En dat mechanisme zorgt voor een hoop bedrijvigheid. Ondanks de economische crisis groeit de Rotterdamse haven nog altijd. Daar had ik een gesprek over de aantrekkingskracht van de havenstad. En nu ik daar toch ben, in Rotterdam houden ze niet van lullen, maar van poetsen. En dat zullen de kinderen op de school in de wijk Feyenoord weten ook. Die krijgen daar 36 uur per week les in plaats van de gebruikelijke 28. Is dat wel goed voor die terezieltjes? zieltjes? En de verkiezingen natuurlijk. Waar hoort Bert Molenaar vandaag weer stemmen? En hoe dik is de Teflonlaag van Mark Rutte? Van zulks dus. Surf naar degids.fm. Een jaar geleden was Nederland de populairste bestemming... voor arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa... en dan met name voor Polen. Nou, dat is radicaal veranderd, blijkt in een enquête. Die werd gehouden in opdracht van het uitzendbureau Otto Workforce... onder 9.000 Oost-Europeanen. En nog maar 1%, ik herhaal 1%, noemt Nederland als favoriet vestigingsland. Liever gaan ze naar Duitsland, Noorwegen of Engeland. Socioloog Godfried Engbessen doet onderzoek naar de positie... van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europese landen. Goedemorgen. Volgens het onderzoek speelt het PVV-meldpunt voor overlast door oost europeanen een rol bij die groeiende afkeer van Nederland. Had u gedacht dat het meldpunt zo'n grote impact zou hebben? Nou, niet zo groot, wil ik al zeggen. Want arbeidsmigratie is in de eerste plaats economisch gemotiveerd. Maar er zijn toch, kijk, wat wij uit ons onderzoek blijkt... is toch dat een substantieel van die arbeidsmigranten... toch een tijdje in Nederland verblijft. Ja, en dan is dat politieke klimaat. Wat je niet alleen op landelijk niveau ziet, hè, maar dat zie je ook in grote steden... bijvoorbeeld Rotterdam en Den Haag, erg negatieve kijk op, uh, op deze groep, ja, dat, dat speelt een drukkelijke rol natuurlijk. En zeker nu ook Duitsland met name zijn arbeidsmarkten volledig heeft geopend. Dat is pas recent gebeurd. Dat is natuurlijk een land wat nog dichterbij ligt. Dat is natuurlijk een goed alternatief. Je kan toch zeggen, Nederland betaalt niet slecht. Is dat niet genoeg om als arbeidsland aantrekkelijk te blijven dan? En dat zal je dus ook blijven zien, eerlijk gezegd. Want ik denk in het rijtje, want ik heb het rapport nog niet helemaal kunnen bekijken. zal je wel zien dat Nederland in de top 5 staat, neem ik aan. Maar het is serieuze concurrentie uh, uh, het is, uh, van Duitsland... waarbij de economie het ook heel erg goed doet. Tot voor kort betaalde Nederland beter uh, qua loon dan Duitsland. Uh, maar daar, ik denk dat daar ook verandering in komt. Dus het zijn twee redenen. Het is een economische reden... maar dat vervelende klimaat, uh, wat toch mensen raakt... dat speelt secundaire rol. Nou zegt de directeur van het uitzendbureau dat het onderzoek liet uitvoeren. Die zegt dat we die arbeidsmigranten vanwege de vergrijzing hard nodig zullen hebben. Is dat zo? Kijk, je ziet nu al dat bepaalde sectoren natuurlijk, de, de klassieke sector is de land- en tuinbouw, een van onze grootste exportsectoren, die drijft op deze arbeidskrachten. Simpel. Maar daarnaast zie je ook, hè, we hebben nu al wat projecten om verpleegsters te halen uit Spanje, dat stond vandaag in de krant. En je, zal, je ziet wat laaggeschoolde arbeid en middelbaar geschoolde arbeid, heb je op de korten. En zeker ook op de middellange termijn heb je mensen nodig, zeker ook een wat hoger geschoolde. En dat betekent dus dat als je, ze, als je ze niet kan halen in Europa, dat we straks weer buiten Europa, voor, voor buiten Europa, projecten moeten gaan ontwikkelen. Dus je hebt die arbeidskrachten nodig: belangrijke delen van stedelijke arbeidsmarkten, maar ook de agrarische sector. Uh, Heeft deze mensen wel. Vandaar dat er in Nederland op dit moment al ruim 300.000 van die arbeidsmigranten zijn. Nou, toch hoor je de politiek flink in de bus blazen. Want eerder deze week meldde minister Kamp dat dit jaar slechts 19 tewerkstellingsvergunningen zijn verleend. voor ja. die land- en tuinbouwsector waar u het over had. En in 2010 waren dat er nog bijna 2700. Dat is een enorm verschil, om niet te zeggen gigantisch. Wie doet daar dan het werk nog als het geen Midden- en Oost-Europeanen zijn? Nou ja, naar mijn overtuiging zit er dus nog ontzettend veel Polen in doen. Ja. alleen die hebben geen werkvergunning nodig. Je ziet over de hele linie overigens dat het aantal werkvergunningen afneemt. Dat heeft te maken met de economische situatie in Nederland. Niet alleen deze, ten opzichte van deze groep. Maar het feit dat Nederland geen werkvergunning heeft afgegeven... bijvoorbeeld aan de Bulgaren en de Roemenen... wil niet zeggen dat ze er niet zijn. We zien ook steeds die schandaaltjes die opdoemen... dat die mensen natuurlijk wel komen... want ze kunnen vrij reizen binnen, de, binnen die uitgebreide Europ Europese Unie. Maar ze hebben geen werkvergunning. En dus zie je het fenomeen van illegaal werk ontstaan. Ja, dus het feit dat je geen werkvergunning afgeeft. wil niet zeggen dat ze niet komen. Nou, roept de partij, is de PVV, dat die mensen alleen maar geld kosten. en vooral overlast veroorzaken. leveren ze meer geld op dan ze kosten. of is het juist andersom, zoals de PVV nou, nee, ik, ik ben er heel van overtuigd. Het zijn, en wat je nu al ziet in grote steden. is. het zijn mensen die werken. Dus de, ook de cijfers laten zien dat de zorg voor uitkeringsafhankelijkheid. van de. Van de werkloosheidsvoorzieningen en de verzekeringen en van de bijstand. dat het maar heel, heel, heel beperkt. Dus je hebt een hardwerkende populatie die geld verdient. en belasting betaalt. Eh, en die dus een bijdrage levert. Dus economen hebben er al uitgerekend. dat het per, de, per saldo is het, is het is saldo positief voor Nederland. Maar die arbeidsmigratie. die heeft ook een aantal schaduwzijden. Een aantal nou, slechte aspecten. Dus je hebt. Eh, natuurlijk ook een een groepje wat zich schuldig maakt aan criminaliteit. Je hebt ook te maken met een groep die dakloos wordt. Je hebt te maken in bepaalde uh, delen van de grote steden... in Den Haag en Rotterdam met wijken waar wel heel erg veel mensen zijn. En waar je overbewoning hebt. En waar ze soms uitgebuit worden, de huisjesmelkers. En dat zijn de schaduwzijden die, die altijd gepaard gaan met dit soort... Nee, of zeker met arbeidsmigratie die plotseling zo'n omvang aanneemt. De vraag is... Moet je nou die schaduwzijden, die, die worden uitvergroot. Naar nou, mijn overheid, te veel. Ik vind dat je die serieus moet bestrijden. En de minister doet daar heel goed werk. In eerlijk gezegd, minister Kamp. Maar de economische betekenis van deze groep... is bijzonder groot voor de Nederlandse, Nederlandse economie. En we moeten ze niet van ons vervreemden. Zeker niet. Socioloog Godfried Engbersen. Die onderzoek doet naar de positie van arbeidsmigranten... uit Midden- en Oost-Europese landen. Hartelijk dank. Dank u wel. Wat is uw kostbare stem waard? Die vraag staat centraal de komende dagen. Logisch, want je krijgt niet wat je verwacht. De politici beloven nu van alles en nog wat... maar het is zeker dat er veel van die beloftes straks nauwelijks... Overkomen in het eindresultaat, als er inmiddels een coalitie is gevormd. Nogmaals, wat is die kostbare stem van u waard? Dat weet u dus niet. Maar er komt hulp. In Bert Hoort Stemmen gaat verslaggever Bert Molenaar op pad om de vogelvrije stemmen te beschermen. Vandaag Erteleur, waar acht politieke partijen jonge zieltjes proberen te winnen.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 Wat is uw naam? Nou? Mijn naam is Ivo Perthijs. U gaat deze, deze discussie leiden? Uh, dat klopt, ja. Wat is uw insteek? De insteek is dat de leerlingen vooral uh, de standpunten te horen krijgen van acht politieke partijen. We hadden daar ook graag PVV en uh, SKP bij gehad. Maar helaas uh, gingen die niet op de uitnodiging in. Was dat nog een argument voor? Nee. Dit hoort te stemmen? Nou, ik ben uh, Jake Omoraerts en ik hoor hier allemaal praten over uh, groei, meer banen. Ik wil de ene zeggen, u staat allemaal glashart te liegen. Dus doorbreker van het CVB zijn bekend. Er is maar één partij waar de werkloosheid daalt. Dat is niet uw partij, niet uw partij, niet uw partij. U niet, de rest ook niet. Dat is de PVV, Daar daalt de werkloosheid. en de rest stijgt het alleen maar. Opvallend, een PVV-stem. Een PVV-geluid op een scholengemeenschap. Uh, wat vroeg je nou precies in de partijen? Wie is de beste om de werkloosheid op te lossen? Ja. Jij bent een PVV'er? Ik ben uh, nog geen stemmer helaas. Ik ben wel vrijwilliger en sympathisant. Geen lid, want dat mag niet. Nee, dat kan niet, nee. Een opvallende keuze op veel mensen hier op school? Nou, ik denk toch wel dat er verborgen best wel veel PVV'ers zitten. En tegen een enorme applaus, hè? Ja. En ook, uh, ik merk wel de laatste jaren als dat je hier bekender ben geworden als PVV-vrijwilliger en sympathisant. Dat er meer mensen naar me toe komen en zeggen van, goed Jake, van, ik ben er ook voor. Hoe lang ben je al PVV'er? Drie, vier jaar. En wat was je toen? Een paar jaar Een outcast? Of niet? Hoorde je er wel bij op school? Toen niet. Nee? Nee. Wat zeiden mensen tegen je? Toen werd ik voornamelijk uitschuld. Toen kwam ik uh, in de tweede. Dat had je gewoon maven en haven gemengd. En daarop waren, waren er heel veel Marokkanen en Turken. En die waren het er totaal niet mee eens. Ik kwam er gewoon open vooruit. van: ja, ik leef in een vrij land. En ik wil uh, zeggen waar ik voor ben. En dan kreeg je wel eens bedreigingen. Ik kreeg wel eens een tik. Dat soort dingen. Wat voor bedreigingen? Dat ze je na school op gaan wachten. Dat ze in elkaar gaan slaan en alleen van uh, mensen van buitenlandse komen af, of niet? Die ik gehoord heb, wel ja. Ooit bang geweest? Bang, bang. Het is natuurlijk niet fijn om zoiets te horen, maar ik ben nooit echt bang geweest dat ik zeg van nou stop ik ermee, nou zei ik er niks meer over. Wat is er nou gebeurd in drie, vier jaar tijd? Dat uh, eerst moet je je bijna schuil houden, je krijgt klappen. Nu kun je gewoon praten in een zaal met uh, honderden mensen, je krijgt een groot applaus ook. Wat is er gebeurd? Nou, ik denk gewoon dat ik, uh, ik ben altijd heel erg open geweest over de PVV, ik heb er veel over verteld. En dat ik gewoon in de loop der jaren, dat mensen mij zo zijn gaan uh, accepteren. Ze weten van dat is Jake, die kan soms wel scherp uit de hoek komen voor de PVV. Dat ze dat verwachten en dat ze het leuk vinden. Ik wil het even met u hebben, mevrouw uh, Kuiken, Partij van de Arbeid, jij. Ik wil het even met je hebben over het feit, je gaat stemmen, je gaat kiezen, je oriënteert je op alle mogelijke manieren. Je brengt je stem uit, heel bewust, je bent een zorgvuldige burger. Er komt straks een formatie, er komt ook een coalitie, vijf, zes partijen, is gewoon heel reëel. Je hebt geen idee meer wat je stem waard is. Hoe kun je nou als kiezer, als stemmer er zeker van zijn dat er ongeveer met jouw stem gebeurt wat jij wil? Nou ja, gewoon kijken naar het verleden en hoe hebben partijen daarin gedaan. Wat is er binnen de Partij van de Arbeid aan de hand dat Hans Spekman de partijvoorzitter vertrekt? Uh, uh, uh, volgens mij uh, zit hij ver aan het roeren en uh, blijft hij gewoon aan de hang, dus ik weet niet waar je het over hebt. Hij staat uh, op de lijst, hij is verkiesbaar, op nummer 79, wist u dat? Uh, dat uh, heet het fenomeen uh, lijstduwers en dat hebben we altijd en dat zijn gewoon mensen die uh, gewoon aansprekend zijn... Maar even voor mij voor de duidelijkheid, op nummer 79 staat Hans Spekman. Is dat dan serieus of niet? niet het, dus. Dat is gewoon iemand die herkenbaar is. Uh, voor... hij gaat niet de Kamer in, Hans Bekman. En Dat lijkt mij niet dat hij dat, uh, die aspiratie heeft, nee. Terwijl hij op de lijst staat. U nee, vindt het volgens mij volstrekt normaal. We hebben ook een aantal wethouders die staan op de uh, lijst. Het is helemaal niet serieus. Mensen weten heel goed dat die mensen niet uiteindelijk de Kamer in willen. Als het uh, tweede Kamerlid van de PvdA, uit je kuiken, is het dus zo dat sommige mensen die op de pvda lijst staan, zoals voorzitter Hans Beckman bijvoorbeeld, hun eventueel gewonnen zetel in de Kamer niet gaan bezetten. Dat wist u toch of niet? Ik mind.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 Britse Singer, songwriter en surfer. Ben Howard, een nummer dat ik veel geduid heb in de auto... en dan uh, inderdaad als het refrein komt keihard mee brullen. Keep your head up, et cetera, et cetera. Ik ga het niet voordoen, want het klinkt van geen kant. De Gids.fm Welcome to the port of Rotterdam. One of the busiest, baddest ports on the planet. Getting the biggest in the world into dock without a catastrophe is a challenge. Dat is toch eens een mooi geluid. Economische tegenwind of niet, de schepen blijven die Rotterdamse haven binnenvaren. Het afgelopen half jaar groeide de overslag met 3,2 procent. En de vooruitzichten zijn positief. Wim van Sluijs is voorzitter van de havenondernemersvereniging Delta Link. Meneer van Sluijs, goedemorgen. Goedemorgen. Dit was een spotje voor de buitenwereld. Ja, er zijn ook nog wel... Uh... Uh, betere spotjes, denk ik. Want dit uh, was een dag, een spotje, waar wat, wat het niet helemaal veilig is. Maar, uh, Hoezo niet helemaal veilig? Nou, wat je, als je het spotje hoort, is, uh, is het een challenge. Nou, daar komen inderdaad 37.000 zeeschepen in en uit uh, elk ja. jaar. Maar daar hebben we heel veel ervaring mee. Dus het gaat eigenlijk altijd meestal heel goed. Meestal wel, hè? Ja. ja. Nou, daar gaan we het straks over hebben. Ja. Over die tankopslag. Maar die positieve cijfers, waar komen die vandaan? Ja, het is eigenlijk een voortzetting van een trend van de laatste tien jaar. Ik uh, ben in Rotterdamse haven terechtgekomen in 2002. Uh, nou, toen zat het eigenlijk een beetje nog in het slop. Toen zijn we aardig gaan groeien. En als je nu kijkt, de laatste tien jaar is er ongeveer met 25 gegroeid. Hè? Gemiddeld met een 2 tot 3 Maar hoe kan dat dan op het moment dat de wereldeconomie echt in elkaar is gedonderd? Nu gaat het wel wat beter in de buitenlanden om ons heen, maar in Europa gaat het nog steeds niet goed. Ja, maar goed, als je naar de wereld kijkt, uh, gaat dat eigenlijk uh, wel goed. En wij zijn eigenlijk meer afhankelijk van de relevante wereldhandel, zoals wij dat noemen. Dus wat er gebeurt all over the world... Dan nou specifiek hoe het gaat in Nederland. Het heeft natuurlijk wel een, een bepaalde relatie met, met de economie in Europa. Uh, maar het is nog steeds de wereldhandel die bepaalt of de Rotterdamse haven wel of niet groeit. Ja, die groeit nog steeds... En daar surfen wij op mee. Maar Rotterdam is wordt er gezegd, de haven van Duitsland. Bijvoorbeeld, ja. En een Duitsland-economie gaat nou, ja gaat wel beter dan in Nederland en ja, de omringende nee, landen. Maar ook niet goed natuurlijk. Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk de verschuiving gezien... de laatste tien jaar van heel veel import in Rotterdam... zou naar steeds meer export. En Nederland groeit nog steeds op het gebied van export. Duitsland ook, eigenlijk heel Noord-Europa. Uh, en daar profiteert de Rotterdamse haven ook van. Aan de ene kant. Aan de andere kant. Uh, we gebruiken nog steeds voor heel veel energie. En energieachtige producten. Uh, nou, de Rotterdamse haven drijft voor uh, meer dan de helft op olie. Olieachtige producten. Ook steeds meer gas en dat soort zaken. Hmm. En dat verbruiken wij nog steeds uh, uh, behoorlijk. En ja, ook Nederland. Hoewel het een hele kleine groeicijfer zijn Zijn we in het laatste half jaar natuurlijk toch uh, iets aan het groeien weer? de pitchen. de pietje, he? Maar ja, dat is toch. Uh, en de Rotterdamse haven zat te trekken, dan samen met de MKB. Ja, nou je ziet, uh, ik denk dat je. Je ziet het nu ook in de debatten over Europa, et cetera. Meenpoort uh, Schiphol en Meenpoort Rotterdam. Dat zijn twee echte centra uh, die, die echt trekkers zijn van, uh, van de Nederlandse economie. Dan werken in de Rotterdamse haven direct, ongeveer 72.000 mensen. Maar daaromheen mag je dat met een factor 4 zo'n beetje vermenigvuldigen. Dus ongeveer 350.000 mensen in Nederland, in Europa nog veel meer. Ja, en als je dat zo uitrekt, dan zit je aan een behoorlijk deel van het bruto nationaal product. Geldt ook voor Schiphol. Maar er zouden nog meer mensen aan kunnen verdienen, want ik neem u even mee naar het journaal van gisteren. Ja. Gemeenten rond Rotterdam profiteren te weinig van de goed draaiende haven. Dat zegt de Kamer van Koophandel. Er liggen hier, ondanks de recessie en ondanks de moeilijke tijden die we hebben, liggen kansen voor het grijpen. En je ziet heel vaak bij gemeentebesturen dat ze aarzelen, dat ze het eng vinden. Bedrijven geven misschien wel overlast, wat doen ze daar nou eigenlijk precies? Herkent u dit beeld, meneer Van Sluis? Ja, een van mijn taken is het omgevingsmanagement, dus overleggen met 18 Rijnmond gemeenten zeer regelmatig over allerlei zaken in de haven. En u zet het hak een beetje in het zand? Nou, ik moet zeggen dat het begrip de laatste jaren toch wel komt, mede toch door de, door de economische recessie. Dat men denkt van ja, waar kunnen we nou eigenlijk nog geld verdienen, ook als, als een randgemeente. En het besef begint te komen dat ze toch beter moeten inspelen op. Die Rotterdamse havens zijn. En industrie. die havens te veel als een bedreiging vanwege hun mooie natuurgebied? Ja, kijk, ja, iedereen uh, wil natuurlijk huisjes bouwen, ook het liefst aan het water. Maar ja, als daar dus al tegenover industrie ligt. En ja, op het moment dat je de huizen bouwt, zeg je ja, dat moet daar weg. Dat zijn natuurlijk miljarden investeringen. Ook gemaakte afspraken, ja, dat is natuurlijk niet reëel. En als je. Permanent die spanning opzoekt, ja, dan heb je natuurlijk geen goede relatie. Proberen er alles aan te doen om dat wel te hebben. Maar ja, je moet wel ruimte houden om te kunnen ondernemen. En wat zouden die gemeentes moeten doen dan? Nou, ja, ik ben bijvoorbeeld nu bezig met de gemeente Spijkenissen, eh, ook in de adviserende sfeer, om hun blik eens eh, te veranderen Richting op, de haven. Haven. op de haven. En ook te kijken waar je elkaar wel kunt vinden. Nou, de haven heeft heel veel behoefte aan uh, gekwalificeerde arbeidskrachten, hè? op MBO vanaf 2 tot en met 4 niveau en hoger. Uh, je ziet daar ook een vergrijzing komen. Aan de ene kant en de haven groeit. Dus daar is een, uh, een mooie kans voor werkgelegenheid. Uh, ja. En die mensen wel, komen bijvoorbeeld voor 40% uit het, uh, uit het eiland uh, voor de putten. En dan heb je het over Spijkenissen en Helevoetsglaarhuis... en Brielen en, uh, en Oostvoorde. Nou ja, dat zijn ook nog wel eens gemeentes geweest... die de laatste jaren hebben gezegd... nou, ja, al die stinkindustrie, dat moeten we niet hebben. Nu gaan ze zich realiseren dat heel veel van hun burgers daar gewoon werken bij hun plezier kunnen wonen. Nou, we moeten daar natuurlijk goed met elkaar uh, zorgen... dat we dat ook uh, helemaal maar, uh, prima op elkaar afstemmen. Maar men begint nu wel de blik uh, te richten op die haven. Zeg, hé, hey, daar zitten de groeikansen. En ja, ook als een stadsbestuur moet bezuinigen... u weet, uh, als er dan bijstand uh, komt, he, dan moeten de gemeentes draaien daarvoor op. Mm -hmm. Dus die hebben natuurlijk ook een financieel belang... om te zorgen dat hun mensen aan het werk zijn. En dan is die haven natuurlijk voor de hand liggend... Uh, uh, U noemde net zelf het woord stinkindustrie. Dan wordt er tegenwoordig veel gesproken over groene economie. Dat is niet de eerste associatie als ik denk aan de Rotterdamse haven. Ja, wij vergroenen wel. Uh, we hebben daar ook een beleid op. We zijn daar uh, vanaf 2007 mee bezig in het Rotterdam Climate Initiative. Zorgen dat er dus minder CO2-uitstoot uh, komt. We Gebeurt hebben... dat een beetje? Ja, we zijn, we zijn goed op de weg, denk ik. Uh, dus de, Het afvangen van CO2 bij die kolencentrales. Ja, maar die kolencentrales alleen al dat die er zijn, dat is natuurlijk uh, treurig eigenlijk. Ja, maar u wil ook wel elke dag graag het licht dan hebben. Hè? En uh, ook op elektrisch kunnen rijden en zo. dus ja, Maar je zit, hebt nou, zulke nou een grote hele, uh, gebieden tot je beschikking, nu ook met die tweede maasvlakte dat je dan denkt, nou, waarom worden daar niet enorme windmolenparken aangelegd, bij wijze van spreken? Ja, maar dan, dan kan je daar ook geen industrie meer neerzetten, hè? of containers en... Uh, dus ja, dat is echt wel een issue. En de centrales die gebouwd worden bij ons... die zijn wel vele malen efficiënter. Dus minder energie gebruiken die dan... en andere centrales in het land zeg maar, worden dan ook gesloten. Maar goed, hele discussie hoeven we niet te doen. Belangrijk is in ieder geval... wij zetten in dat het CO2 wat uit centrales komt... wordt afgevangen. Ja. Dat is de ene kant. Nou, we hebben een nieuwe gassturmadon neergezet. Grote gassturmadon. We hebben een nieuwe biodieselfabriek neergezet van Nest Oil. Dus als je nu ziet... Hè, de laatste vijf jaar is er, wordt er behoorlijk vergroemd, ook in de Saven. Dan uh, nog even dat negatieve nieuws over Otfiel. Dat ja. was heel wat om te doen natuurlijk. Ja. Er werd te weinig ook gecontroleerd. Er kon ook namelijk gecontroleerd worden door de dienst erover zo, die erover zou moeten gaan. Want die hebben eigenlijk veel te weinig mensen om dat te kunnen controleren. Was u geschrokken van wat daar gebeurd is allemaal? Met die ja. tankopslag en die tanks die allemaal even dicht moesten? De kranen ja. dicht? Ja, absoluut. Het is uh, onder de standaard die wij met elkaar hebben bepaald. Nu, uh, Hoe kan het dan dat zo'n bedrijf dat doet? Ja, we zijn acht jaar bezig met Delta Links... om een, uh, het veiligheidsniveau van de bedrijven op, op een bepaald niveau te krijgen. Veiligheid is ook geen concurrentie-issue meer, zoals dat vroeger was. Ja. Uh, en je gaat ervan uit dat je aangesloten leden de bedrijven... ook de juiste maatregelen daarin nemen. Ja, dat He? deden ze dus niet? Nou ja, is gebleken van niet. Overigens niet de hele terminal, dat is natuurlijk het verouderde deel. En, we en waar tof. we het meest van geschrokken zijn eigenlijk is dat ze en dat verouderde delen deel eens even spanning op de leiding hebben gezet... voor het bluswater, en dat daar dan het water zo uitspijt. Dus terecht dat die, uh, dat die uh, terminal uh, is gesloten. Maar hij moet nu alweer zo snel ook uh, um, operationeel worden. En dat kan ook, want het, een fors deel van die terminal is, is geen tien jaar oud, zeg maar. Dus dat kan ook wel. Maar absoluut, wat wij ook zeggen aan, aan onze bedrijven... veiligheid is topprioriteit nummer één. Wim van Sluis van de Rotterdamse Havenondernemersvereniging Delta Link. Hartelijk dank. Graag gedaan. Een mooi succesverhaal uit die Rotterdamse haven. Hoe krukbaar is Mark Rutte en hoe houden we de Kias en de Toyotas buiten de grenzen? Na nou, de hoofdpunten van het nieuws met Dorland Megens. Radio 1, het NOS Journaal.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 Slechte weer van vanmorgen leidt met name in Noord- en West-Nederland tot schade en problemen. In Noordwijk werd een deel van de tenten van de huldiging van André Kuipers weggeblazen. In Den Haag kreeg de brandweer meldingen van omgevallen bomen. En in Middenbeemster is de eerste dag van een landbouwevenement afgelast. Staat er staat te veel water op de velden. Koffie- en theebedrijf DE Masterblenders wordt volgende maand opgenomen in de AIX-index. De AIX is samengesteld uit de 25 meest toonaangevende beursgenoteerde bedrijven. Ondernemingen hechten aan een plek in de AIX-index... omdat ze daarmee profiteren van meer vraag en dus handel in het aandeel. En in het zuiden van Spanje zijn zeker 5000 mensen geëvacueerd... vanwege naderende bosbranden. Die branden in de bergen tussen Marbella en Malaga die zijn waarschijnlijk aangestoken. Zo'n 500 brandweermannen zijn ingezet om het vuur te bestrijden. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Het is vrij druk op de weg. Fielen staan er op de A1 vanuit Amsterdam richting Amersfoort. Tussen knooppunt Eemnes en Eembrugge, 4 kilometer. En richting Amsterdam, 2 kilometer bij knooppunt Hoevelaken. En verder op 2 kilometer bij de afwit Bunschoten. De A2 Maastricht naar Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Bateldorp, 6 kilometer. Op de andere rijbaan staat 2 kilometer bij knooppunt De Hoogt. Op de A16 naar Rotterdam rijdt er langzaam over 2 kilometer bij Zwijndrecht. A27. Utrecht naar Breda, 2 kilometer voor de brug Gorkem, Dan de A28 vanuit Utrecht in de richting Amersfoort. Daar staat tussen Soesterberg en Afwit Maarn 3 kilometer. En verderop 3 kilometer bij Amersfoort. En richting Utrecht rijdt het langzaam over 6 kilometer. Tussen Amersfoort, Watterst en leuzen Zuid. En door veel vertraging op de A50 vanuit Arnhem richting Os. Daar staat tussen Heteren en Knoop het Ewijk e 6 kilometer. Dit is degids.fm. Met Felix dan We sluipen door de Haagse gangen. En dat doen we totdat u in het stemhokje staat op 12 september. Praten over de verkiezingsstrijd. Ik praat over de campagnes en over de randverschijnselen met Peter Kee, politiek redacteur van Paul Witteman. En Francisco van Jolen, internationalist en hoofdredacteur van de opinie en de Joop.nl. Jullie hebben gisteravond zonder twijfel gekeken naar het lijsttrekkersdebat. Zeker. Bij Knevelen Van der Brink. Hebben jullie vooral naar de televisie gekeken of vooral naar het tweede scherm? Ik vooral naar de televisie, maar ik ben een uh, oude journalist. En ik vooral naar het tweede scherm. Dus en? ik hoor het dan en ik kijk dan een beetje naar de vragen die ze stellen. Ik moet zeggen dat het tweede scherm dit keer uh, beter was dan, het, dan de, bij uh, uh, RTL. Dus het werkte beter. De vragen waren helder, uh, beter overzicht, prettiger. Snel ook. En... Uh, uh, daar, daar worden vragen gesteld, interessante dingen, als wie is er bijvoorbeeld het beste gekleed. Nou, dat weet je dan, dat is toch belangrijk. premier en, en wie was het beste gekleed? Was Samsung, die won zo'n beetje toe, sowieso bijna alles hoor. En wat mij opviel was dat Wilders het slechtste gekleed viel. Het werd, volgens die kijkers van het tweede scherm, moeten ook bij aantekenen dat het tweede scherm was de hele dag ongeveer, de hele uitzending ongeveer 15.000 mensen die daar naar keken. En toen er gestemd moest worden over wie heeft het gewonnen, toen steeg dat tot, uh, ik geloof, 35.000. Niet misselijk. Dat was pas dus na de uitzending. Ja, want de mensen mochten hun mening geven over de lijsttrekkers en over de verschillende stellingen die daarop werd ja. geprojecteerd. En ze kozen Diederik Samsom als de winnaar van het debat. En Mark Rutte werd tweede. Het gaat goed met de VVD en de peilingen tot nu toe. Rutte heeft zijn bekende brede lach nog altijd. Maar jij hebt Rutte wel eens vergeleken met een mannetje, Francisco. Alle kritiek glijdt van hem af. Heeft hij dat anti laagje nog altijd of niet? Nou, ik vind hem er wel steeds uh, uh, vermoeider uitzien. Uh, ik vind hem, ja, er beginnen wat, uh, wat kraakjes in te komen. Dat is bij bij het hebben dat ook als er één krasje in zit... dan kan je de pan eigenlijk weggooien. En het wachten is, gaat dat krasje uh, komen? Uh, dus uh, uh, ik maar weet wacht niet... Wacht even, uh, ik heb een teefelpan thuis, er zit een krasje in. Dan ja. zou ik hem weggooien. Oké. Okay. Ja, dat, uh, dat is niet zo best, want als je, dan <laughs> komt er steeds meer van dat teefelspul in je eten... en dat wil je niet meemaken. Dat zou okay. ik niet doen. Maar Rutte is een anti-aanbaklaagje kwijt? Hè? Nou, hij maakt, hij maakt voortdurend één fout. Hij moet eindelijk toegeven dat hij, dat hij over dat eigen risico... dat hij dat uh, scherp geformuleerd heeft... maar niet helemaal naar de waarheid heeft gesproken. Bedoel, hij wordt nu voortdurend met die leugen geconfronteerd... als hij nu zegt van ja, oké, okay, maar het klopt niet wat u zegt. Kijk, dat eigen risico, dat stijgt niet. Er komt een eigen bijdrage bovenop. Als u niet precies formuleert, nauwgezet formuleert... dan kan ik zeggen dat, dat, dat het niet top gezegd. Roemen had het dus in het premieresdebat niet echt goed geformuleerd. Nee, hij had moeten zeggen... Uh, het eigen risico uh, blijft hetzelfde... maar er komt een eigen bijdrage bovenop... waardoor u de mensen uh, voor, 600, voor 500 euro aanslaat ongeveer. Yeah. En uh, dat had Rutte nu zelf moeten zeggen. Zo zit het in elkaar, dit is de techniek. En dan ben je af van die voortdurend terugkerende verwijt... dat je staat te liegen. Daar kan hij best vanaf komen, maar hij moet er wel snel vanaf. Want anders dan, uh, dan blijft die barsten wel gisteren zitten. werd je nee, weer uitgemaakt ja, van leugenaar. He? Die leugen, dat gaat daar hem pakken. Je zag ook meteen al, dat is dan social media... dat uh, er meteen al een affiche kwam van... oeps, weer een leugentje gedaan met uh, Rutte in het midden... in de, de VVD-stijl, daar wordt er meteen grap over gemaakt. En het is toch een, nou ja... Uh, uh, een beetje, hij krijgt een beetje de Pinocchio-factor. Dat hij, Zo ga je dan op een gegeven moment naar hem luisteren... dat hij alleen maar mooie praatjes... Uh, verkoopt om een beetje zijn eigen huid te redden en dat, dat, uh, dat maar ja, ja dat is niet zo goed voor je denk. Samsung denk ik. deed dat onmiddellijk in het eerste debat. Dat ging over de, de huizenmarkt en, en, en ja, toen riep uh, Rutte iets over het begrotingstekort dat bij de PvdA echt uh, slecht in handen zou zijn en toen zei Samson, nou doet u het weer. en die had een hele mooie riedel die van tevoren was ingestudeerd of niet. Uh, dat denk ik wel. Kijk hij uh, citeerde uh, president Reiken uh, of hoe uh, heet Ronald Reagan, die met Carter in debat was. En uh, dus heb je daarover nagedacht? Ik bedoel, dat, uh, dat, is, dat verzin je niet zomaar. Op welke manier citeerde hij hem dan? Die zei, uh, Reagan zei dan, t, uh, was tegen Mondale trouwens, moet je even corrigeren, was tegen Watermondale. Hij ja, nou. zei elke keer: uh, There you go again. En dan, uh, dat heeft hij wel twee of drie keer gezegd. En dat was eigenlijk een letterlijke vertaling van: Nu doet u het weer, is there you go again. En dat blijkt dus een hele effectieve debat uh, truc te zijn. Is Rutte daartegen opgewassen? Tegen opgewassen? Het viel mij op toen hij dat zei. Uh, Samson? Ja, toen Samson dat zei dat hij een beetje keek van, wat moet ik nu doen? Hij schrok ervan. Dus ik, hij werd echt ge midscheeps geraakt, hoor. Ik bedoel, hij herstelde zich wel snel, maar hij kreeg wel een voltreffer. Dat viel mij op aan zijn gezicht, dat ja voor zover het belangrijk is. Met de oeps, wat ga ik nu zeggen? Nou, ja, goed goed. Rutte wordt toch nog wel tweede in het debat, volgens de, volgens de kijkers van het debat. wij um, moet je aantekenen dat PvdA de, de digitale media... gewoon veel beter in handen hebben. Die hebben dat heel goed georganiseerd voor deze campagne. De VVD heeft er nauwelijks aandacht aan besteed. Um, dus... Als je daar toch blijft scoren, dan, dan, ja, dan doe je toch iets goed. Ik bedoel, het uh, ja. blijft gewoon zijn aanhang uh, redelijk. Maar, echt, daar moet ik even wat over zeggen, van. want dat dacht ik aan van Koken. Dat zijn allemaal PvdA's die daar zitten te kijken, die uh, 15.000 mensen. Maar dat strookt er ook niet overeen als je kijkt met hoe ze reageren op de gewone vragen. Wat denkt u van de gezorg of zo? Dan zie je bijvoorbeeld vaak ook dat uh, de VVD-standpunten wel winnen. Dus dat is niet zo dat daar een. VV uh, uh, er is een. een uh, uh, de PvdA-aanhang overheerst daar. Uh, nou ja, ja als, als die Sampse natuurlijk... tot best geklede man wordt gekroond... Dan, dan kun je, je toch afvragen hoe... Heb je de rest gezien? <laughs> ja, ik bedoel, gods, jij had ook een daar, man. <laughs> uh, was het wel zo slim van Rutte bijvoorbeeld... om gisteravond meteen met die CPB-cijfers aan te komen? Nou ja, dat hele debat werd overheerst door over die CPB-cijfers. En het probleem met die CPB-cijfers is dat iedereen een beetje gelijk heeft. Uh, ja, dat heeft het debat gewoon verknald. En uh, ik zou het CPB willen vragen om zich voortaan tot een paar hoofdpunten te willen beperken de koopkracht, de werkgelegenheid, en dat het dan daarover gaat... bijvoorbeeld maar niet op, op tien punten uitrekenen wie het beste scoort... waardoor je al die, al die op papier leuke debatten enorm verstoort. Nou, dat het gisteren al uh, hier aan tafel uitgebreid... over de rol van de telegraaf in deze campagne. Vooral Roemer werd stevig onder vuur genomen. Vandaag schrijft de telegraaf dat er een wisseling van de wacht is. Samson is de nieuwe kopman van links. Gaat de telegraaf nu zijn pijlen richten op Samson? Nou, dat ligt wel voor de hand. Daar hebben we het eigenlijk ook over gehad. Dat de komende weken, of misschien wachten ze daar nog... Het ligt een beetje waar ze mee gaan komen. Of ze dat op het allerlaatste moment gaan doen. Of dat ze daar nu al een langdurige campagne tegen gaan voeren. Als ze zwaar materiaal gaan inzetten... zullen ze dat misschien op het allerlaatste moment doen. Ik denk dan zelf toch... Het ligt voor de hand vanuit Telegraaf gedacht... dat ze gaan komen met zijn actieverleden... dat ze het gaan neerzetten als een linkse extremist. Dat er een soort duivendakscenario geprobeerd gaat worden... om hem zo neer te zetten. Uh, je zag dat gisteren eigenlijk al bij de uh, jonge socialisten. Hè, die hadden vvd affiches overgeplakt. En wat zegt de Telegraaf dan? Rode jeugd vandaliseert VVD-adviesjes. Nou, ja, misschien moet je er een voorbeeld van geven van uh, een van die adviezen. Ja, advices. wat hadden ze... Over, ja, we, we, we, we, wat is het? Het is allemaal van de later de crisis. We, we geef ons het geld. Ik, jij vraagt en dan nu, precies. Eens, dan ik. Precies. In de ja, VVD-affiche is VVD. nep. De, de, van, uh, uh, geef ons uw geld of zoiets mm. dergelijks. Dan doen wij er wat goeds mee. Dat is het beetje. En uh, ja, de Telegraaf noemt dat Rode Jeugd. En de Rode Jeugd, dat is toch ja, de enige terreurorganisatie die Nederland ooit gekend heeft. Daar koppel je dat dan aan. Hè? Dus het is heel negatief. Nou ja, goed. Het is, het, je schiet weer een beetje door. Want ja, de, kijk, de Telegraaf gaat nu vanzelfsprekend over soms schrijven. Want hij bepaalt deze campagne vanaf nu. Dat hoeft ook helemaal niet slecht te zijn voor Samson. Is dit inderdaad een tweestraal aan het worden tussen Rutte en Samson? Ja, ik krijg wel het gevoel dat het die kant op gaat. En de Telegraaf zal daar misschien op zijn manier aan gaan bijdragen... Maar je mag dan van de Joop op zijn minst een antwoord verwachten... want dat is het, uh, het meest uitgesproken linksmedium in Nederland. Joop.nl. Ja, ja, dus dan mag je verwachten dat hij uh, iets gaat doen tegen Rutte of zo, denk ik dan. Nee, wij, wij, doen, wij zijn niet zo, hè? Wij doen niks tegen Rutte. Nee hoor, we letten daar scherp op. Maar ik zou het wel interessant vinden als er nog een debat ingelast wordt... van zo'n uurtje, een beetje serieus debat over de toekomst van Nederland... want daar gaat het toch iedere keer nog steeds te weinig over, vind ik... inhoudelijk, tussen Samson en Rutte. Want dat is toch uiteindelijk het debat wat nu speelt. Zit dat erin, zo'n debat? Uh, nou, bij Paul Wittemann proberen we dat uh, zeker voor elkaar te krijgen. Maar het is de, de, de bereidheid is aan de ene kant nog niet zo heel erg groot. En dan mag jij raden welke kant dat is. Rutte. Ja. Wat vinden jullie? Heeft Roemer zich hersteld? Nou, ik vond het eigenlijk heel knap. Ik bedoel dat als je zulke klappen hebt gehad en dat je dan toch... Hij is weer terug met zijn grappen in ieder geval. Dus de uitstraling vond ik een stuk beter. Uh, maar zijn inhoud kon nog steeds niet zo goed over het voetlicht. Dus het is een, was een half herstel, denk ik. Nee, ik vind, ja, ik bedoel, hij deed het beter dan zondag. Uh, maar dat was ook niet zo heel erg moeilijk, denk ik. Uh, je ziet dat hij toch nog steeds dezelfde fouten blijft maken. Ik sta er echt over te, te, te, te, van te kijken. Hij zegt aan het, bijvoorbeeld aan het begin van het debat... ik ga knallen. Nou, dat betekent dat je alleen maar teleur kan stellen. Dat, is, dat zijn dingen die je niet moet zeggen. En het uh, lijkt ook elke keer dezelfde fouten te maken. Je zou eens moeten luisteren naar wat hij bijvoorbeeld eerder zei... toen hij had gezegd over my dead body. Hè? Toen had ja. hij bij het NOS-journaal gezegd... ik geloof dat we dat fragment hebben of niet. Ja, hebben we dat. De, over my dead body, ik spreek nooit meer Engels. Ja. Nee, ik zeg niks meer op zijn Engels. Ik, uh... nee. Wacht even. Wat, wat zei hij nou? Ik wil het nog een keer horen. Nee, ik zeg niks meer op zijn Engels. Ik, uh... nee. ik zeg niks meer op zijn Engels. Wat doet hij gisteravond? Meneer Hoemer is daar meer Dat is een systeem. Antwoord? Antwoord? Nee, nee. dat is. Um, Dit doen me een beetje aan een klintentje, denken. Een klintentje? Ja, yeah, I oh. did not have sex, weet je wel. Dat is hetzelfde de, ja, maar... het verhaal. Oppassen met het Engels. Ik vind ja, ja, het goed. met het Engels. Ja, ik wou... ik ja, Pechtold, ik knalt hem er zo in. Niet doen. Niet zeggen, dat doe ik niet meer. En vervolgens het weer doen. Ja, en dat is het beetje wat hij elke keer doet. En dat vind ik wel het leuke van Pechtold. Want dat is ongeveer de enige niet vooraf bedachte grap... die we gisteravond gehoord hebben. En daar blijft hij toch het beste in. Pechtold was uh, scherp in, inderdaad. Maar Wilders ging aan de met de kijkersprijs... voor de grappigste beter. Klopt dat een beetje? Ja, dat, uh, hij is gewoon de beste tekstschrijver. Martin Bosma, de ideoloog van de PVV... Uh, weet altijd goede grappen te maken. Meneer Wilders, u heeft de TOS gewonnen. Dus u mag aan meneer Buma uitleggen waarom uh, deze vrachtwagenchauffeur op u moet stemmen. Nou, eerst een compliment aan de redactie van Knee van, de van der Brink... dat ze überhaupt nog een Nederlandse vrachtwagenchauffeur <laughs> hebben gevonden. <laughs> hartelijk dank. Hartelijk dan. uh, ja, Speelt hij een rol in deze verkiezingsstrijd? Heel weinig vind ik. Daarom denk ik ook dat, uh, dat Rutte helemaal niet zoveel last gaat hebben... uiteindelijk in, uh, in de uitslag. Want het CDA valt bijna weg. Die hebben gisteren natuurlijk uh, zware klap gehad... doordat Buma onhandige dingen heeft gezegd. Dat was in het debat ook vrijwel onzichtbaar. Uh, de PVV zal ook niet enorm gaan scoren. Ik bedoel, Wilders speelt ook maar een marginale rol in deze verkiezingen. Dus um, de enige kracht op rechts is eigenlijk de VVD. Dus uh, ik, ik denk dat Rutte uiteindelijk nog een goede uitslag boekt. En presentatie... Nee, want daardoor krijgt hij het moeilijk. Omdat in, bij de vorige verkiezingen had hij het voordeel... dat de, uh, uh, de PVV pakte links aan. Daar hoefde hij zich voor de rest helemaal niet zorgen over te maken. Kon hij een beetje de staatsman zijn. En wat zie je nu? nu neemt Wilders heeft die rol nu niet... En nu moet hij het zelf doen. En dat lukt hem dus niet. En Wilders, ja, dat is een beetje de bedrijfsklauwen van het parlement, het worden. Rutte is vanavond presentator van half acht live van WNL. Dan zitten jullie uiteraard voor de buis gekluisterd. Hartelijk dank. Absoluut. Peter K. en Francisco van Jolen, tot maandag. No. Yeah. zonder twijfel erkend. Stronger Than Me van Amy Winehouse. En het was een edit dat betekent dat er ergens een stuk is uitgehaald... en dat het dan zo gemonteerd is dat de meeste mensen dat niet horen. Maar ik hoor het onmiddellijk. De leerlingen van groep 7 en 8 van basisschool Agnes in Rotterdam... gaan er vanaf deze week stevig tegenaan. In plaats van 26 uur krijgen ze maar liefst 36 uur les. En dat moet gaan leiden tot betere cijfers en minder uitvallers. Maar is het niet moeilijk om je de hele tijd goed te concentreren? Verslaggever Robert-Jan Boy is op de Agneschool. Robert-Jan, zie je veel vermoeide gezichtjes? Goedemorgen Felix, groep 7 van de Agneschool. Volop actie. Juf Sandra is wat rekenwerk aan het uitleggen op het grote divi-bord. Kinderen daarvoor aan tafeltjes steken hun vinger op en noteren wat. Andere kinderen zijn weer met wat anders bezig zo te zien. Die zitten een beetje in een, in een boek te bladeren. Hier in een, in een groepje. En zien ze er vermoeid uit. Nou, dat valt volgens mij wel mee. Maar dat kan ook stoerigheid zijn. Wacht even. Ja. Dit meisje wil even wat zeggen. Ja, ik ben nu met aardrijkskunde bezig. Ja. En ik ben een tekst aan het lezen. Ja. <lacht> en het is heel erg leuk. Het is leuk. Is het niet een beetje vermoeiend? Want tot hoe laat heb je nou les eigenlijk? Bijvoorbeeld. Nou, ik heb 1,5 uur meer les. Hmm. En het valt wel mee. Het valt allemaal wat mee. Jij wil ook even wat zeggen. Ja, ik vind school doodsai. Jij vindt school doodsai? Nou, dan zult het wel zwaar hebben. Nu het tien uur langer is. He? Het is wel makkelijk, maar het is saai. Nou, zo zei is ze het ook weer niet. Nee? Nou, iedereen doet eigenlijk wat anders. Ik ga eens even naar juf Sandra toe, jongens. Laat eens. He? Even kijken, juf Sandra... Juf Sandra. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de kinderen vertelden al wat over aardrijkskunde en taal. Ja. En u was dan aan het rekenen? Wij waren aan het rekenen. Het ja, gaat allemaal klopt. een beetje door elkaar, geloof ik? Ja, dat he? klopt. De kinderen hier op school werken met, met een taak, met een weektaak. En dan kunnen zij eigenlijk na de instructie zelf uh, standig aan de slag. Ja. Dan dus, uh, kunnen zij hun rekenwerk maken. De snelle kinderen die dan al klaar zijn met rekenen kunnen verder met iets anders van de taak. Zoals bijvoorbeeld uh, taal of aardrijkskunde. Ja. En daar hebben ze al instructie voor gekregen. En nou is de één wel een beetje moe. Nou, Zegt die en de ja. ander weer niet? Nee, ja, het is even wennen. Het is sowieso, uh, de eerste schoolweken zijn ze altijd moe. Maar we zijn deze week natuurlijk gestart met de Children's Zone. En dat is uh, dat ja. is project, of ja, die, uh, die project. aanpak van 26 ja. naar 36 uur? Ja, tien uur extra leertijd in de week. Uh, wat betekent dat in de praktijk? Nou ja, wat eigenlijk ons doel is, is dat de kinderen uh, wat langer naar school gaan... om de scores wat uh, omhoog te krijgen... De scholen omhoog te krijgen. Ja, de scores. de scores. De scores. Betere cijfers. Ja, dat hopen we wel. Want Feyenoord staat niet echt heel, uh, heel hoog. Het is en, een achterstandswijk. Uh, het is een achterstandswijk. De scores uh, van de kinderen laten soms te wensen over. En we hadden zoiets van... Nou, een project in Amerika sprak ons ontzettend aan. Het, uh, een project in New York, in de Bronx. Ook een achterstandswijk. En uh, de schooluitval is daar sterk verminderd. Uh, de kinderen stromen beter uit, uh, maatschappelijk doen Minder ze het spijbelen en zo bedoelt Minder u? Minder spijbelen, ja. ja. ja Want stel. de kinderen blijven nog wel op straat hammen of zo? Ja, hier op school merken we dat nog niet zo heel erg. Maar wel als we naar het voortgezet onderwijs gaan. Dan uh, merk je dat er vaker uh, gespijbeld wordt en sneller. Dus is het gewoon een kwestie dan van langer op school houden? De deur uh, dicht houden, ja. Nee, want we ja. hebben als doel wel dat, dat de kinderen uh, meer onderwijs krijgen. Waardoor de scores van de kinderen omhoog gaan. Ja. We ze beter voorbereiden op de maatschappij. Op dat wat ze kunnen verwachten. Ja. En we ook uh, kinderen voorbereiden op beroepen. Ja. Uh, wat zouden ze willen worden? Wat is er ja. allemaal? Ja. Hoe ga je met elkaar om? We geven ook filosofielessen. En eigenlijk is ons doel niet. Uh, we willen de kinderen binnenhouden zodat ze op straat ja. hangen. Maar ja, groep wel 7. Wel fijn dat het gebeurt. Ja, <laughs> oké. Okay, maar ze zijn nog jong. Ja. Ik bedoel, hou je concentratie maar eens vast, zeg. Dat Want ze is, zitten uh... soms tot vijf uur op school wel ja. zeker dan. Ja, ze zitten op uh, maandag, dinsdag en donderdag tot vijf uur. En op woensdag tot half vijf. Nou, uh, lang. Ja, ik denk Popel. dat ik zelf ook mijn concentratie kwijt, uh, ja. af en toe kwijt zou raken. We beginnen elke les met een pauze. Dus we beginnen eerst even met een pauze. Maar is dat te drinken. doen? Is dat te doen? He? We zijn net begonnen? Nou net begonnen. net begonnen, oké. Ik moet zeggen... Ik had het uh, van sommige kinderen verwacht dat ze sneller ja. de concentratie kwijt waren, maar het gaat eigenlijk heel erg goed hmm. tot nu toe. En hoe gaat het met de docenten zelf, met Juf Sandra? Ja, gaat het ook goed. Gaan ja. er maar aan staan, tot vijf uur en dan nog huiswerk? Uh, ja, nee, het, het, huiswerk. Is, uh, ja, het is hard werken, maar het doel uh, ja, is de kinderen en daarvoor staan we hier eigenlijk allemaal. En uh, hmm. ja, als je het daarvoor kan doen. Zijn er ook nog wijkteams aan verbonden, begrijp ik? Ja, we hebben ook wijkteams. Dat is uh, eigenlijk om, de, om sneller uh, te kunnen ingrijpen in probleemsituaties. En dat kan zijn uh, uh, mensen die eigenlijk wel problemen hebben met het opvoeden van de kinderen. Maar het kan ook zijn dat er ouders zijn die eigenlijk niet meer weten hoe ze alles moeten bolwerken qua financiën. En die worden van school uit ook begeleid, dan? Ja, die worden begeleid. En, uh, het wijkteam die, uh, die gaat er eigenlijk met z'n allen over praten... En er wordt er één afgevaardigde uit het wijkteam. Die komt dan binnen het gezin. Er wordt een intake wordt er, uh, wordt gevoerd. Elke, Zo. Ja, iedereen van het wijkteam heeft eigenlijk hetzelfde intakegesprek. Hebben met ouders de... daar wel zin in? Dat ze denken van, hé, hey, wat is het voor uh, nou, moeilijk gedoe. Heel veel ouders het ontzettend fijn vinden. Het is natuurlijk heel lastig om de eerste stap te zetten. Maar zodra ouders bij ons komen of wij het signaleren... maken we er eigenlijk gelijk gebruik van om de ouder te helpen. Nou, eh... Uh... De kinderen behoeven weer wat aandacht, volgens ja, mij, want het, het dreigt een beetje uit de hand te lopen. Ja. Het, is, het begint u hier op, uh, op de achterschool. Ik begrijp als het aanslaat. Ja, we hebben inderdaad hier begonnen en we hopen dat we er meer scholen ja, voor kunnen porren. Jongens, hoe gaat het hier? Het gaat Ben uh... jij wat te zeggen? Ja. Bij Children's doen we alleen leuke dingen. We gaan ook uitstapjes maken. We zijn vorige ja. keer naar de Politieket. Oh, wat leuk. Zeg, de bel gaat ook. Ik ja. weet niet wat dat betekent. Ja. Misschien is maar het pauze. Ja. We mogen buiten spelen ja. of gaan eten. Dat is leuk. En spelen. Veel succes in ieder geval, hè? Ja. Bye. Bye. Dag! Kom het Jan Boy. Je afscheid neemt van de basisschool Agnes in de wijk Feyenoord in Rotterdam. <totst> .fm. De Europese auto-industrie verkeert in zwaar weer, de Franse autofabrikanten voorop. Maar de Fransen hebben daarvoor een oud plan van stal gehaald, protectionisme. In de vorm van een invoerbeperking, of gewoon quotas voor auto's van buiten Europa. Met beperkingen voor met name Koreaanse auto's zou de eigen industrie al flink geholpen zijn, denkt de Franse regering. Autospecialist Wim Oudewerling, goedemorgen. Goedemorgen Felix. Zou het buitenhouden van de Hyundai's en Kia's zoveel schelen dan voor de Fransen? Nou, voorlopig is het nog een, een, een politieke zet. En die Franse minister van Industrie moet nog maar even bewijzen dat die prijsdumping inderdaad bestaat. Maar het is wel een feit dat Hyundai en Kia precies de auto's maken waar de Fransen behoefte aan hebben. Ja. Uh, he, met name compacte dieselmodellen en daarnaast met scherpe prijzen, maar ook langdurige uh, kwaliteitsgaranties. En ja, dat hebben de Fransen niet in hun uh, aanbiedingen. Zullen die als het ware op de Franse markt tegen hele scherpe prijzen eigenlijk onder de prijs of niet? Nou ja, dat moet nu bewezen worden, uh, dat moet onderzocht worden. Het is zo dat uh, autofabrikanten in Europa in verschillende landen uh, binnen een prijsbandbreedte van 10% kunnen variëren. Een auto mag in Duitsland 10% duurder zijn dan in Nederland en omgekeerd. En daar kun je mee rommelen natuurlijk uh, als een Franse auto... Uh, in de thuismarkt, omdat iedereen die toch wel koopt 5% duurder is... en die Koreanen zijn 5% goedkoper, nou, dan heb je leuke prijsverschillen. En dan gaat het voornamelijk om Koreaanse auto's... waar jij trouwens nu in zit, zo te horen. Uh, of zijn er nog meer auto's die, uh, waar, waar de pijlen op gericht worden... door de Franse politiek? Nou, het is, het is echt de Koreaanse auto's, want uh, met de Japanse auto-industrie is het al jaren geleden in het uh, reinen gekomen. Uh, maar het gaat niet alleen om Hyundai en Kia, want als je dan eerlijk bent, dan uh, kom je ook bij Chevrolet terecht. Die worden ook in Zuid-Korea gemaakt. Ja. Maar het, uh, het bizarre is eigenlijk dat Samsung uh, voor 70% een dochteronderneming is van het Franse Renault waar de Franse overheid 15% aandeel heeft. Dus hoe kun je nou iets met importbeperkingen doen tegen Koreaanse auto's... als uh, een van je eigen bedrijven daar de eigenaar van is? Je hebt tegelijkertijd de televisie en, en, en weet ik wat ze allemaal nog meer hebben... mobiele telefoons, Samsung. Uh, dat, daar ga je dat dan ook mee treffen. Op de, dat, dat kan niet anders. Nou, Dat natuurlijk. hebben ze in het verleden ook wel gedaan... dat, dat ze de Franse industrie uh, op een gegeven moment uh, alle audio- en uh, apparatuur... en videoapparatuur uh, individueel heeft getest en gecontroleerd. Uh, geen invoerrecht. Maar toch wel hele moeilijke barrières heeft opgeworpen in het verleden om dat binnen te krijgen. Maar dat is alweer meer dan 15 jaar geleden. Ik wil zeggen, er is toch vrijhandel afgesproken met Zuid-Korea? Er is vrijhandel afgesproken met Zuid-Korea, maar er is een clausule die dan toestaat dat je onder bepaalde omstandigheden uh, prijsdumping kan onderzoeken. Maar ja, die vliegen die gaat natuurlijk sowieso niet op. want Hyundai en Kia zijn inmiddels voor meer dan 60% Europese auto's. Ze worden gemaakt in Tsjechië, in Slowakije, ze hebben een eigen ontwikkelingsafdeling in Duitsland en, en ze bouwen Europese onderdelen en componenten in. Dus ja, je kan niet meer zeggen van uh, dat zijn Koreaanse auto's. Zou het nog merken dat instrument Nee, ik denk, ik denk nu niet meer. Kijk, vroeger was het fenomeen van vrije wereldhandel onbekend... En... Ja, zelfs ook onwenselijk misschien. Eh, toen moesten de nationale industrieën, de opkomende industrieën worden beschermd. Dat is niet meer zo, want iedere fabrikant in Europa heeft wel ergens een vestiging in het buitenland. Ik bedoel, Koreanen bouwen in Europa, maar Renault bouwt in Brazilië en Citroën en Peugeot bouwt in China. Dus wat dat betreft kan dat niet meer. Is dat juist gekomen door, het, door die, die invoerrechten dat ze hier in Europa zijn gaan bouwen, de Koreanen? Nou, het is het is zo dat de Japanners al in de jaren tachtig uh, in Europa heel snel voet aan de grond wilden krijgen. Uh, ze waren heel goedkoop, lage lonen en en en de yen was goedkoop. Uh, toen hebben ze wel een paar fabrieken gebouwd, maar dat ging niet snel genoeg. En dan ook weer op, uh, op initiatief van de Fransen en de Italianen... is toen een vrijwillige exportbeperking van de, Franse, van de Japanse auto-industrie tot stand gekomen... voor een paar jaar, dat liep tot 2000. En toen hebben de uh, Japanse autofabrikanten zeg maar, versneld hun fabrieken in Europa opgebouwd. En ook in Amerika is dat gebeurd. Nou, als die Fransen echt wat willen, dan zouden ze ervoor moeten zorgen... dat die fabrieken in Europa gesloten worden... Van al die ja, auto's maar ja, uit het buitenland. Ook dat, uh, dat, dat, dat kan met die hele internationale ver, uh, verwevenheden. Kan dat niet? Want uh, als je hier fabrieken verplicht uh, dicht doet of zegt je mag hier niet bouwen, dan zeggen de Chinezen, uh, dan blijven jullie hier ook maar weg. Nou, en dat is nou net de lucratieve markt. Dus er is eigenlijk geen, geen uh, uitvlucht meer. Uh, die pro, dat protectionisme, dat, dat werkt niet in een vrije wereldhandel. En dat kan alleen nog in, in, in landen als in, in Zuid-Amerika, enkele landen. Ook daar is inmiddels natuurlijk een soort vrijhandelsassociatie met andere uh, Zuid-Amerikaanse landen. Dus dat gaat niet meer. Dus dit is een plannetje van de Franse regering, maar of het ooit wordt uitgevoerd is nog maar zeer de vraag. Het is een, een, politiek, een politiek statement wat ze gemaakt hebben. En, uh, met name omdat er Franse fabrieken gesloten moeten worden... ligt dat natuurlijk heel gevoelig. En zijn er natuurlijk altijd partijen die daar wel uh, ja, voor te porren zijn. Maar dat kan in feite niet. Wim Oudewierding, graag tot volgende week. Tot volgende week. Buizen vanavond, als u van sport houdt, zeg maar voetbal... dan is er vanaf kwart over acht op Nederland 3 de strijd om de Supercup te zien. De winnaar van de Europa League, Atletico Madrid... en de winnaar van de Champions League, Chelsea, ontmoeten elkaar... Houdt u niet van sport, maar van film, dan kunt u vanaf half negen terecht op RTL 5. Daar worden twee Martin Scorsese's werken vertoond. Shutter Island en Gangs of New York, tot diep in de nacht. En houdt u niet van sport, zeg maar voetbal of film, en wel van uw partner... dan zou ik zeggen, kruip er vroeg in. Jurgen van de Berg. Ja, dat is <lacht> een mooi advies. Jij ja. uh, ja. gaat het opvolgen, denk ik. Ja, ja, ja. Nou, misschien, nou, is er wat mis? Misschien. Nee, <tie <tie <tijen van. nog> ja, nee. Uh, ik wil alleen even zeggen, we hebben een aangepaste uitzending vandaag. Want uh, we hebben drie uh, mediawoordvoerders van politieke partijen We zitten midden in de verkiezingsstrijd. En uh, zijn we benieuwd wat ze nou van de, uh, van de publieke omroep vinden en wat ze daarmee willen. Jasper van Dijk, SP, Anouska van Miltenburg, VVD en Marieke van der Werf, CDA, gaan zometeen uh, een half uur debatteren over de publieke omroep. En komt dat in de plaats van de stelling of is er ook nog Nee, nee. nee. Stamperonelle is wel gewoon de toon in de verkiezingscampagne is te hard is. De stelling Erik van. Brugge, campagnestrateeg, praat mee. Zometeen dus een lunch.